P. had een USB-stick en een externe harde schijf van de student in zijn bezit. En hij gebruikte haar pinpas op de dag dat ze overleed. P. zit al een gevangenisstraf van 18 jaar uit voor het vermoorden van stewardess Christel Ambrosius in 1994. Die zaak werd bekend als de Puttense moordzaak. Hij heeft altijd ontkend dat hij Ambrosius heeft vermoord. Ahold verhuist het hoofdkwartier volgend jaar weer naar Zaandam. Het supermarktbedrijf was sinds 2005 gevestigd in Amsterdam... maar keert nu terug naar de regio waar Albert Heijn in 1887... de kruidenierswinkel van zijn vader overnam. Volgens topman Boer van Ahold bespaart de verhuizing kosten. Daarnaast is het voor het hoofdkantoor handiger... om met het management van Ahold Europa samen te zitten. En ook zijn op deze plek andere onderdelen van het bedrijf gevestigd... zoals Ethos en Gal en Gal. Het kabinet verlaagt het bedrag aan ontwikkelingshulp voor Ghana. Volgens staatssecretaris Knapen werkt Ghana niet genoeg mee aan de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. We hebben eigenlijk steeds gezegd: kijk, uh, wij doen dat graag. We vinden het ook belangrijk en ook nuttig, maar uh, je kunt van ons niet verwachten dat we dat eindeloos blijven doen wanneer we geen enkele medewerking krijgen als het gaat om terugkeer. Volgens Knapen geeft de Ghanese ambassade nog steeds sporadisch uitreispapieren voor uitgeprocedeerde Ghanese. Daarom wordt 10 miljoen euro gekort op ontwikkelingsprogramma's met de Ghanese overheid. De gevallen Chinese topleider Bo Xilai zal strafrechtelijk worden vervolgd. En daarnaast wordt hij uit de communistische partij gezet. Bo gold lange tijd als een reizende ster binnen de communistische partij. Maar daar kwam een einde aan toen hij werd beschuldigd van corruptie en machtsmisbruik. Correspondent Marieke de Vries.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 En dan het weer vanmiddag wisselend bewolkt, vooral in de kustgebieden af en toe een bui. Het wordt 17 graden vanavond in het noorden, kans op een bui. En ook morgen geregeld buien in de middagopklaring. En het wordt morgen ongeveer 16 graden. AMB Verkeersinformatie viel op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Tussen de knooppunten Eemnes en Hoevelaken in totaal 11 kilometer.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 Dit is Radio 1, Avro, vrijdagmiddag live, Jan Mon. Goedemiddag, welkom vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. U bent van harte welkom om hier de uitzending bij te wonen. Vandaag met kunstenaar en multitalent Wim T. Schippers over wetenschap en kunst... en zijn toneelstuk bij van te gaan. Advocaat Geert-Jan Knoops over het grote aantal burgerdoden door onbemande vliegtuigjes... Schrijver Robert Vuijsje bezocht een concert van Doe maar, en zag de nieuwste film van Oliver Stone. Moet de verplichte maatschappelijke stage in het middelbaar onderwijs worden afgeschaft? Een debat. En we gaan het hebben over de vraag waarom duizenden Nederlanders zich noodgedwongen zonder paspoort moeten zien te redden. Frits Barend over de sport, de column van Justus Vernoel, Brouwse met Bert Brussen, heel veel satire. En weer prachtige live muziek, dit keer Rupert Blackman. Rupert Blackman, u krijgt hem nog zo'n vijf maal maar liefst te horen in deze uitzending. U kunt ook reageren, twitter ons, hashtag AvroVML... of bekijk ons op de website vrijdagmiddaglive.avro.nl. De geheime CIA-aanval in Pakistan met onbemande vliegtuigen, de zogenaamde drones... veroorzaken veel meer burgerdoden dan Amerika toegeeft. Dat blijkt uit een deze week gepresenteerd onderzoek van Amerikaanse universiteit in Stanford en New York... Aan tafel hoogleraar internationaal strafrecht en advocaat Geert-Jan Knoops... die zich bezighoudt al langer met dit onderwerp. Eh, aan tafel trouwens ook Robert Vuistje... die zo direct eh, de film van Oliver Stone en het concert van Douma gaat bespreken. Eh, is dat iets, Robert, waar jij eh, eigenlijk, eh, je eigenlijk mee bezighoudt... Met, met de aanvallen van onbemande vliegtuigjes op andere landen? Uh, nee, nou, ik hou me wel... Mijn moeder is Amerikaans... dus ik hou me wel bezig met de Amerikaanse... Verbaasd het je als het hoort dat er veel meer burgerslachtoffers vallen dan Amerika toegeeft? Nou ja, ik had eigenlijk gehoopt van Obama dat hij zich zou houden aan uh, een, een terugtrekking in dit soort uh, landen. Dat hij juist terughoudender zou zijn? Ja, nee, dat is wat ik een paar jaar geleden van hem uh, eigenlijk verwachtte. Ja, ik denk niet dat je de enige bent, meneer Knoops. Uh, veel burgerdoden blijkt uit die Amerikaanse onderzoeken. Uh, u maakt zich er al uh, langer druk om. Nu komt deze kritiek, zou je kunnen zeggen, uit Amerikaanse hoek. Scheelt dat? Ja... Dat scheelt zeker. Ik heb zelf deze maand twee publicaties mogen schrijven over dit thema... omdat het binnen het internationaal recht de gemoederen behoorlijk bezighoudt. Tot dusver hebben de Amerikanen zich redelijk afzijdig gehouden. Sterker nog, CIA heeft haar programma niet eens willen bevestigen of ontkennen. Afzijdig houden, geen informatie gegeven? Geen informatie. Ja. Er is nog een rechtszaak geweest vorige week tegen de Amerikaanse overheid... om die informatie vrij te geven. Die, loopt, die zaak loopt nog. Um, dit is een belangrijk rapport omdat uh, het is gebaseerd op een negen maanden durend onderzoek. Waarbij 130 getuigen zijn geïnterviewd. Ook medisch personeel, maar ook uh, Pakistanse families. Dus heel veel bronnen geraadpleegd. En daar komt toch wel een uh, zeer verontrustend beeld uit. Dat uh, het hele beeld dat Obama met de CIA heeft uh, gehouden tot sfeer. Dat het ging om precieze uitschakeling van terroristen met een zero Casualty rate, zoals het zo mooi heet. onder burgerslachtoffers, dat dat beeld gewoon niet klopt. Om een voorbeeld te geven. Uh, 20% van het aantal dronesaanvallen. Uh, ziet op burgerslachtoffers. Uh, in, in, vanaf 2004 tot uh, september. Uh, dus nu eigenlijk, 2012, zijn er zo tussen de. 200. en 3.300 dronesaanvallen geregistreerd. Bij, waarbij uh, naar verwachting tussen de 4 en de 880 burgerdoden zijn te betreuren, wel onder 176 kinderen. Dat is ook afkomstig. Dat is het enige cijfer wat eigenlijk relatief. Hoe betrouwbaar zijn die cijfers? Hard. Ja, dat, inderdaad. Dat, is de, dat, dat zegt de CIA natuurlijk. Dat zijn allemaal gegevens van organisaties die een belang hebben om ons programma zwart te maken. Maar dit komt van een onafhankelijk journalisten... Uh, onderzoeksbureau die ook lang onderzoek heeft gedaan die tot deze getallen komt. En die universiteiten zeggen wij vinden dit geloofwaardig. Ja, die twee universiteiten New York en Stanford, toch niet de minste hebben de krachten gebundeld en hebben dus uh, dit rapport dus zeer onlangs gepubliceerd en ook opgeroepen dat nu die CIA eens een keer haar programma bekend maakt. Sterker nog, wat ik net al zei, het wordt niet, niet ontkend, maar ook niet bekend dat het programma... Nee, maar loopt. ze zeggen er vallen eigenlijk geen burgerslachtoffers en hier ja. blijkt uit 1 op de 5 is burgerslachtoffer. Ja, en het opmerkelijke is dat onder Obama, uh, wat de heer Vuijsje ook aangaf... teleurstellend, het aantal drones aanvallen is vervijfvoudigd... verleken met het Bush administration. En dat recentelijk is gebleken dat Obama zelf persoonlijk de handtekening zet... onder de targetlist, dus een lijst die wordt wekelijks gereviewd... door de president en zijn staf en de CIA. En daar wordt dus op die lijst staan 60 tot 70 mensen naar verluid. En daar bepaalt de president uiteindelijk zelf wie zeg maar, een target zal zijn van een drone. Gaat dit een rol spelen in de verkiezingen? Denk? Nou, het opmerkelijke is dat het helemaal geen rol heeft gespeeld... tot dusver in de verkiezingsdebatten. Dat is ook niet zo vreemd, omdat zowel de Republikeinen... als ook de Democraten er geen belangen bij hebben om deze zeg maar, vuile was buiten te hangen. En ook de Republikeinen zijn wel voor die aanvallen met drones? Ja, alleen ik denk met deze getallen. Ik kan me voorstellen dat, dat Romney juist gebruik had kunnen maken tegen Obama als argument, verbaal argument, dat hij met zijn uh, eerste inaugurele reden in 2009 juist zei: ik ga de rule of law herstellen. Ja. Nee, ik, ik ga me juist houden aan het internationaal recht. En, en het tegendeel is op dit punt in ieder geval waar gebleken. Want je moet niet vergeten dat die aanvallen worden dus uitgevoerd in gebieden waar de Amerikanen niets te zoeken hebben, zoals Qua soevereiniteit, Jemen, maar ook delen buiten Noordwest-Pakistan. Kijk, internationaal rechtelijk is het zo dat Afghanistan en Noordwest-Pakistan kan worden beschouwd als een internationaal gewapend conflict, omdat daar nog de Taliban actief is. Buiten die gebieden, als bijvoorbeeld Jemen. In Jemen is vorig jaar dus die uh, moslim imam al-Awlaki om het leven gekomen... en een Amerikaanse burger, meneer Kaan, die naast hem bij de auto zat... in Jemen, waar de Amerikanen op zich geen enkel conflict mee hebben. U zegt, deze aanvallen zouden wel eens letterlijk uh, terug kunnen slaan op Amerika? Nou ja, de gro het grote waar dat heb ik ook in deze publicatie van mij... in het Militair rechtelijk Tijdschrift aangegeven... het grote probleem is dat dit een precedent creëert... dat er zijn nu 50 landen ongeveer die in bezit zijn van drones... En die drones, het is een, een, een kwestie van tijd... die zullen ook in handen komen van, uh, laat ik zeggen, subversieve organisaties. Nee, Iran heeft al één neergeschoten, die kunnen dat gaan ja, onderzoeken de nieuwste, namaken. De nieuwste technologie is in bezit van Iran gekomen. Als nu dit soort organisaties die drones gaan inzetten... met zeg maar, het tegengestelde scenario... dan kunnen dus ook aanvallen op Amerika plaatsvinden... onder het mom van, ja, als de Amerikanen dit doen, dan mogen wij het ook doen. Dan staan ze net zo in hun recht... Of niet als dat Amerika dat staat. Want Ze die staan doet dat op, ook zonder ja, afspraak. In wezen is, uh, creëert het dus een heel uh, verkeerd precedent. En nog belangrijker. De relatie tussen Amerika en Pakistan is tot op het dieptepunt gedaald. Omdat de bevolking juist de Amerikanen nu zal zien als de grote vijand. En niet langer de Taliban. Dus het zal juist de Taliban kan hier heel handig gebruik van maken. Door juist nu zieltjes te winnen. En te zeggen kijk de Amerikanen doden jullie kinderen. De Amerikanen houden ze niet aan de regels. De Amerikanen doden onschuldige burgers door dit soort aanvallen. Dus niet wij, maar de Amerikanen zijn jullie vijanden. En zou AVRS kunnen werken op die manier door, door uh, nieuwe terroristen te creëren? Dat zie je dus nu al gebeuren. En dat is ook het gevaar waar deze onderzoeksgroep van Stanford... en New York University voor waarschuwt. Dit is een effect dat Obama onderschat. En het, uiteindelijk het gewin dat hij haalt... door een paar vermeende terroristen uit te schakelen tegen het effect dat hier wordt bereikt dat je een, heel, een hele regio in het Verre Oosten tegen je krijgt... dat moet niet worden onderschat. Kunt u er als jurist iets mee met dit onderzoek? Vergroot dat de kansen om eh, te zeggen... Amerika, je overschrijdt de regels en je mag dit niet doen? Nou, ik denk de druk op de Amerikaanse administration van Obama wordt hierdoor wel vergroot. Hè. We, er is dus nu, wat ik zei, ook vorig een rechtszaak geweest... door een Amerikaanse mensenrechtenorganisatie tegen de Obama administration... waarin de rechter wel eens kan zeggen... en nu moeten de documenten op tafel... Dus dit rapport versterkt denk ik ook wel de interne druk binnen, het, binnen Amerika dat uh, ofwel dit programma moet worden gestopt of dat het beperkt moet blijven tot echt waar het voor bedoeld zou kunnen zijn, namelijk een situatie van oorlog. Want in een oorlogssituatie kun je natuurlijk drones inzetten, daar is ja. niks mis mee. Maar het zou fijn zijn als ze preciezer zijn dan? Als ze preciezer zijn als het maar gebeurt met uh, het onderscheid tussen burgers en. Uh, combatants, dus vuilnijke strijders. We gaan kijken wat, wat het voor effect heeft, uh, ook inderdaad in die verkiezingscampagne. Tot zover dank. Meneer Knoops, uh, blijf nog even zitten. Want we gaan zo direct met Robert Vuijsje praten over kun, kunst en cultuur... nadat wij geluisterd hebben naar Rupert Blackman. into the room back into her arms where I belong had been so long since I'd heard her sing that song had been so long since I'd felt at home we wandered through the rain and I was holding all the pictures in my hand had been so long Since my mind would understand It's been so long since I felt like I had a plan And now every second seems to count Cause I could see a little light come shining through the cloud And I would surrender to your heart and then to your mind Just to be with you Thank you To understand what's gone history. All of this thinking knocks me to my knees, and now every second seems to count. 'Cause I can see just a little light come shining. If you only knew. Ik vind het mooi, je wilt er meer van horen, dat kan. Ik heb hier uh, twee EP's van hem voor me liggen en die kun je winnen... als je vertelt op onze Facebookpagina Vrijdagmiddag Live... waarom jij die EP van Robert Blackman zou moeten hebben. Dan gaan wij die twee exemplaren verloten. De gastrescent van deze week... Yeah, yeah, yeah. is Robert Vuistje. Yeah! En natuurlijk ook nog aan tafel Geert-Jan Knoops. Uh, uh, als druk advocaat nog tijd voor culturen, of valt dat helemaal... ook buiten... naast meneer vuistje? <laughs> <laughs> nu moet u het even <laughs> ja. ophalen. Nog één ding, als het mag, uh, Robert, even over die drones. Uh, hoe groot is eigenlijk het risico dat die dingen niet alleen richting Pakistan en andere landen gaan... maar ook deze kant ooit ook komen? Nou, Er is al een voorbeeld waarbij een uh, Duitse jongen... die uh, op bezoek ging naar uh, Pakistan, een duits turkse jongen... Uh, daardoor een drone is uitgeschakeld. omdat de Duitse inlichtingendiensten dachten dat hij uh, een aantal radicale trekken had, een, zeker een Binjamin E. Die is daar gedood en bleek dus helemaal geen uh, vermeende terrorist te zijn. En aandacht daarvan heeft Angela Merkel gezegd... ja, wij gaan de samenwerking met de Amerikaanse CIA toch in een ander licht zien. We gaan dus niet zomaar meer informatie geven aan Amerikaanse inlichtingendiensten die gebruikt kunnen worden tegen eigen onderdanen. En dat is al een, weer een voorbeeld hoe gevaarlijk deze trein is. Moet de weerstand ook groeien. Ja. Goed, Robert Vuijsje, uh, even vooraf, uh, voordat je het over andere films gaat hebben. Want van jouw boek, Allemaal nette mensen, is namelijk ook een film gemaakt. Die komt 11 oktober, geloof ja, ik. Uh, klopt. Komt die uit? En je hebt hem al gezien, hè? Ik heb hem al uh, twee keer gezien. Tevreden? Ja, ja. Ik, uh, ik kan hem aanraden. Je kan hem aan. Je, was je er echt bij betrokken bij het maken van de film? Of heb je uh, gewoon gezegd, ga je gang maar? Ik heb uh, een beetje meegeholpen bij het uh, scenario. En ik, ik speel ook een uh, kleine rol. Je speelt er ook in? Alle ja. Hitchcock, zo klein of nou, iets groter? Ik, ik heb ook nog uh, tekst. Ook nog? Ja. Kijk aan. Nou, we zijn heel erg benieuwd. <laughs> Tegen die tijd zullen we die film weer door iemand anders laten recenseren. Ja. En nu gaan we het hebben over de nieuwste film van uh, Oliver Stone. Ja. Om te beginnen, Savages, uh, ook een boekverfilming. Kende je het boek ook? Het boek kende ik niet. En dat, uh, ja? Maar de film, uh, ja, vond ik op zich, uh, ja, de, beviel me. Gaat over? Uh, het gaat over twee jongens die een uh, groot uh, softdrugs of wiet uh, imp ja, imperium hebben in uh, Californië. En uh, daarna komen ze in, uh, in oorlog met een andere bende. En, nou ja, het was... Ik, ik ben wel een liefhebber van uh, uh, zogeheten gangsterfilms. Uh, en deze had... Um, ja, wat, wat nieuwe dingen die ik, die ik niet eerder in, uh, in dit soort films gezien had. Ja, Oliver Stoon staat bekend ook om zijn maatschappijkritiek hè, in ja. films. Uh, op de oorlog in Vietnam onder andere. Zit dat ja. hier ook in? Of? Nou ja, in de zin van dat er nogal uh, expliciet veel geweld in uh, voorkomt. Wat neem ik aan bedoeld is als kritiek op... Ja, <laughs> op... daar ga je dan vanuit. Ja. Ja. Uh, maar, maar, maar geweld in, in, in een... Ja, in, zo klinkt dat moet je dat dan zeggen, functioneel? Of is uh, dat gewoon... Uh... Uh, nou ja, het, het hoorde kennelijk bij het verhaal. Maar ik, uh, ik hou dus wel van dit genre films. Ja, ja. Maar zelfs ik vond het... Uh, zeg maar, hoofden die worden afgehakt. En omdat heel expliciet in beeld... Uh, dat hoeft ook het, niet altijd. Nou ja, voor mij, voor mij had het niet gehoeven. Maar het was wel uh, vrij uh, heftig. Wat vond je er goed dan, aan dat film? Uh, nou, ik, ik vond eigenlijk de eerste helft... Goed, meestal zie je bij films of bij boeken... Of is het altijd wat makkelijker om zeg maar, een, een bepaalde sfeer te scheppen... of een bepaald uh, ja, beeld te laten zien... wat heel spannend of interessant is. Maar dan in de tweede helft moet je er ja, een bepaald een, een eind... Een draaien geven. Ja. Ja. En dat, nou ja, In dit geval vond ik de eerste helft wat, wat beter gelukt dan de, dan de tweede helft. Uh, maar wat, ja, wat er dus nieuw aan was, of tenminste voor mij... Ja. Eén van de twee jongens uh, was een beetje een hippie-achtige jongen... die uh, zeg maar de softdrugsplantage uh, op een soort uh, ecologische manier uh, oh. zag. Dus meestal in dit soort films, als ze veel geld gaan verdienen... zie je dat ze allemaal dure auto's gaan kopen of huizen... of allemaal dat soort toestanden. Maar hij ging met het, het, uh, uh, ja, het geld ging allemaal uh, liefdadigheidsprojecten... Goeie dingen doen, in, in en ook nog idealen. In, in derde of Overwinnen om, uh, de goede of kun je dat niet verklappen? Uh, ja, dat, ja ik, dat kun je bijna niet zeggen. Het, het einde is zo ingewikkeld dat, je dat, dat ik okay. het bijna niet kan zeggen. Als u dit hoort, meneer Knoop, denkt u, daar ga ik naartoe? Zeker. Ja. Ja, want ja. U ja. houdt ook van geweldsfilms. Nou, ik ben wel benieuwd hoe dit gaat aflopen. Want het komt in onze praktijk niet vaak voor dat mensen geld op deze wijze verdienen... en dat steken ecologische projecten. Meestal nee, is het wel ongevierig. dat mensen geld op deze ja, wijze misschien, verdienen... Misschien maar Misschien is dit een hele mooie ja, van... resocialisatie van uh, verdachte personen. Het is dus eigenlijk werk. Voor uw werk kunt nou, u nou, je is, gewoon... Uh, naar de, de film. Het doet wel wat ideeën op, denk ik zo. Het concept van Doe maar. Ja. Was jij vroeger een fan van de band? Uh, ja, nou het was wel... Ik, ik ben nu 41, dus het was... Wel, ik was ongeveer in die leeftijd. Dus ik was er een liefhebber van. Ik had volgens mij wel cassettebandjes. En je hebt het over, wanneer is het ook, nou ja, ja, dertig 30 jaar geleden? geleden ja. Ja. Maar ik, ja, ik was niet in de zin van dat ik allemaal rood... Of roze met groene dingen aan de muur had. Maar ik had, ik had wel muziek van hun. Het waren ook vooral meisjes. Meneer Knoopja, ja, u, u was al iets ouder natuurlijk toen maar populair was. Ik ben wel een paar jaar ouder dan meneer. Uh, maar fan, <laughs> fan van de band geweest ooit? Of Nog nee, of niet steeds? fan. Maar niet echt ik vind het wel leuke muziek. Ja, hoe hoe ja. was het nu dertig jaar later? Uh, nou ja, ik stond daar in een zaal met allemaal leeftijdsgenoten van, van mij. Uh, en ik Mannen, vond... vrouwen? Uh, nou, allebei. Allebei. De vrouwen stonden nog steeds vooraan. Dat wel. En de mannen stonden wat achteraan. Maar ik denk dat het... Wat, wat ik er interessant aan vond was... Je ziet vaak bij dit soort... Wat, wat zij dus geworden zijn. Ze werden volgens mij tegen hun eigen wil... Een soort tieneridolen groep. Ja. En meestal zie je bij dat soort muziek... Als je die dus dertig jaar later terug hoort... Denk je van hoe, hoe heb ik dit ooit goed kunnen vinden. En in dit geval was het... Uh, was het nog steeds goede muziek. Uh, dus ik denk dat dat wel iets zegt over de positie... waar zij toen dus in waren gekomen. En de kracht van de muziek, ja. de kwaliteit. Ja, en ik, uh, nou ja, het blijft een vreemde situatie. Dus je zit dertig jaar later met dezelfde band en dezelfde muziek... en dezelfde luisteraar sta je in een zaal... Uh, naar, dus naar die muziek van 30 jaar geleden te luisteren. Ja. Maar ik, ik vond het, uh, ja, ik vond het uh, goed klinken. Ja, is, is, is het, want ze hebben die uh, een soort samenalbum uitgebracht. Hè, en, ja. en daar werken ook heel veel rappers aan mee. Doen die ook mee aan het concert of is het gewoon alleen maar doe maar? Uh, waar ik geweest ben was in Haarlem. Uh, was een soort try-out voor hun grote concert. Wat volgens mij in Gelredom uh, in de komende jaren komen, weken. Ja, Symfonica in daar, Rosso heet dat. Ja. Ja. Daar komen gasten bij en dit was gewoon alleen de band zelf. En ze zijn er klaar voor, voor dat grote concert? Ik denk had je? wel de indruk... Nou ja, ik had ook de indruk dat ze er zelf veel, veel plezier in hadden. Oké. Okay. Dus je, je hoort soms volgens mij geluiden van bands die weer bij elkaar komen... van ze doen het alleen maar voor Om het, het geld. geld. Ja. Maar ik had de indruk dat zij oprecht uh, plezier in hadden om weer uh, samen muziek te als maken. Als je een van de twee moet aanraden aan de luisteraar dit weekend... ga of naar Douma of naar die film, wat zeg je dan? Uh, ja, ja, ik zou eigenlijk ja. allebei zeggen. <laughs> allebei? Ja, ik ben voor allebei wel... Uh... Even enthousiast? Ja. meneer Knoops, de film toch? Film. De film. Ja, ja. ja voor mij wel. Goed, Robert Vuijsje, dank voor je recensie... en succes met de drukte rond uh, de, de film Na Jouw Boek. Dank Volgende je. week overigens zit hier Torres C-actrice Margot Ross als uh, Gastrecensent Meneer Knoops, ook dank zo direct. Onze hoofdgast Wim T. Schippers. Maar nu eerst iets heel anders. De over Haren. Ja, dames en heren, ter evaluatie van de gebeurtenissen in Haren, vorige week vrijdag. Is de commissie Cohen in het leven geroepen? Er zijn verschillende reacties gekomen. Onder andere van drie dames, mevrouw Mies Lutgring van Henegouwen... mevrouw Nel de Hoopscheffer en mevrouw Lien Buizert. Alle van de Rotary-afdeling Groningen. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Dag. Hallo. Ja, u bent boos, dames. Ja, wij zijn zeer ontstemd over de reacties op dit feest. Nou ja, feest, feest. Er is nogal wat gebeurd. Dan kan je toch geen feestje meer noemen? Jazeker. Of vernielingen volstrekt niet goed kunnen. Ja, uiteraard. Maar het had ook iets bijzonder positiefs. Hoezo dat? Dat er zoveel mensen op je verjaardagspartijtje komen. Dat is toch enig? Dat is verdomd plezierig. Ja, maar, maar zoveel, dat is niet leuk meer. Ach meneer, dat heeft u toch ook wel eens meegemaakt. U bent jarig, hm. u geeft een feestje. U maakt de uitnodigingen met ja. de hand geschreven. Hm. U zorgt voor een partytent, ja. decoraties, een orkestje. Mm. Hapjes, uh, sushi's, ja. rolletjes, kaascourgette... Ja. Uh, pizza hapjes, zalmousjes. U maakt hapjes, mm. een aardappelsalade. Ja. Bitterballen, ja. barbecue, ja. een biertap... Tati zangria. Alles is u heeft uren in de keuken gestaan. U bent hm. kapot. Maar u heeft er zin in. En dan komt er niemand. Ja, ja. anderhalve man en een paardenkop. Ja. En iedereen heeft een smoes. Hè? Hm. Uh, de TomTom -tom was kapot. Ik had geen oppas. Ja. Uh, mijn zus was over uit Australië. Ik had diarree. Hm. Het regelde zo walgelijk. Maar daar in Haare kwam iedereen. Nou, dat is toch geweldig. Ja, nou, dames, ik vind dat nogal een Het beetje... Het is toch zalig, denken ze aan al die eenzame mensen... die nooit iemand op bezoek krijgen. Ja, misschien willen die graag alleen zijn. Ja, omdat ze oud zijn of lelijk of vies ruiken. Die kunnen nu allemaal gezelschap krijgen. Als ze ja. maar een Project X-feestje op Facebook zetten. Nou, dat lijkt me een heel slecht idee. Meneer, we zetten ons bij onze vereniging al jaren in voor de eenzame mens... Ja. zonder al te veel resultaat, maar mm. dit is de oplossing. We oh. hoeven niet meer eenzaam te zijn in deze wereld. We nee. kunnen alle tijden mensen om ons heen verzamelen. En okay, kijk, al die mensen in het bejaardenhuis... bij wie nooit iemand op de verjaardag komt. Project X! Nou ja, ligt dat maar eens uit aan commissie Cohen. Commissie Cohen, laat mij niet lachen, zeg. Wat weten die daarvan? Hoogleraren, bestuurskunde, ja. openbare orde, Gezien. nieuwe media... en niemand die zich bezighoudt met de eenzame mens. Wat een stomzinnigheid. Ze ja. hadden ons moeten vragen. Men was daar op zoek naar entertainment, nieuwsgierigheid, media-aandacht... Nee, op zoek naar de ander. Naar gezelschap. Ja, ze willen nu die Facebook-oproepen nu gaan tegenhouden misschien. Hè, of verbieden, wat vindt u daarvan? Ja, dat zou verschrikkelijk zijn. Ook met het oog op die vernielingen? Ja, meneer, wat is nou erger, zeg. Kapot, straatmeubilair of een wanhopig geïsoleerd mens? Mm. Mensen leven korter door eenzaamheid. En de nieuwe media zijn juist zo fantastisch tegen die eenzaamheid. Als ja. dit verboden wordt, dan gaan wij de straat op en ja. zullen wij de boel afbreken, ja. kapotmaken en plunderen als dat nodig is. Ja. Om ja. het reactie Nergens nerg. Toe een halt toe te roepen. Gaat u dat uh, echt doen? Ja, meneer. En we vinden het nog leuk ook. Gezellig. Spannend. Heerlijk. Had u er misschien zelf bij willen zijn in haren? Tuurlijk. Wie niet, meneer? Ik woon al jaren alleen. Ik ook. Maar we hebben elkaar en de vereniging. Het is heerlijk om mensen te mogen helpen. Nou, dank voor uw komst. Bas Hoeflaak, Sanne Wallis de Vries, Marian Luif en Pieter Bouwman houden u...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 Het kabinet wil de invoering van de wietpas doorzetten. Veel gemeenten zien niets in de pas die per 1 januari in heel Nederland wordt verplicht... en die al is ingevoerd in de zuidelijke provincies. Onder meer de vier grote steden zijn bang voor het aantrekken van illegale straathandel. Acht Limburgse gemeenten lieten vanochtend weten... dat ze opschorting willen van de landelijke invoering. Staatssecretaris Steven benadrukt dat in de gebieden waar de pas al is ingevoerd... de overlast is afgenomen en dat de illegale straathandel hard wordt aangepakt. En in Italië wordt vandaag massaal gestaakt tegen de bezuinigingen. Onder andere professoren, ambtenaren, verpleegkundigen en vuilnismannen hebben het werk neergelegd. Duizenden mensen, zonder wie veel studenten, lopen in een mars door het centrum van Rome. Ze zijn vooral boos dat de regering veel uitgaven schrapt... zonder te kijken hoe overheidsdiensten, zoals bijvoorbeeld de gezondheidszorg, beter kunnen functioneren. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Nou, nu verkeersinformatie. Het is vooral druk op de wegen rond Utrecht. Op dit moment op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... Het staat tussen knooppunt Eemnes en Amersfoort-Noord 7 kilometer fieden. En op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... daar loopt het vast tussen knooppunt Rijnsweert en de Uithof over 3 kilometer. Door een kapotte auto is de rechte rijstrook dicht. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag. Welkom terug hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein. Hij is een van de meest spraakmakende kunstenaars van Nederland. Daarnaast ook nog taalkunstenaar, radiomaker, tv-maker, theatermaker en presentator. Hij heeft een zwak voor wetenschap en zijn toneelstuk Wij van het Graan... dat momenteel hier in Amsterdam speelt, gaat dan ook over wetenschap en ethiek. En hij is hier, Wim T. Schippers welkom. Uh, ja... Mag ik beginnen met, uh, met een vraag over het Stedelijk Museum hier in Amsterdam? Want dat is uh, eindelijk, na negen jaar verbouwing... Vraag mij of u mag beginnen. Ja, met een vraag over het ja, Stedelijk Museum. Het goed. Ja, met vind het je het goed? Ja. Dat is eindelijk weer open na negen jaar, na de verbouwing. Uh, je, je was geloof ik bij de opening ook, hè? Ik ben in totaal vier keer geweest. Ah, en? Ben je blij dat het weer het open is? Toen het leeg werd opgeleverd... en toen uh, verdwenen een hoop zorgen die ik toch, toch had over die verbouwing... Ja. En toen was er nog een tijdelijke tentoonstelling, de eerste tentoonstelling van met, een, met weinig dingen. En toen werd ik ineens uitgenodigd door. Uh, moest ik komen, uh, Nederlandse 1-iets. 1, 1 op. Uh, Voor de tv Opium? Ja, dan moest ik rondlopen daar om wat te zeggen. En? Ja, toen heb ik een praatje gehouden. Maar dus vind nou je het? heb ik het ook weer gezien. Is toen is het ook op... alle... En toen een officiële opening was ik ook En was ik ook uitgebreid. Maar ik ja. zit namelijk in de collectie tamelijk uitgebreid. Precies. Van, vanaf 19. 64. Maar op dit ogenblik, 64. begreep ik althans, hangt er niks van jou hè, in het stedelijk. Of nou, is er niks echt te een zien? een filmpje vertoond waar, waar ik limonade in zee gooi. Dat wel, ja. Dat, dat, ding, dat, is, dat is een soort merk geworden van mij. Is het, uh, was logo. het teleurstellend om te zien dat dat het enige is? Of? Nee, maar dat begrijp ik best. Want? Zo, omdat enorm, ze hebben een gigantische collectie met echt heel veel belangrijk. Maar dat duikt alweer op. Ja, jij bent toch een van onze belangrijkste Nederlandse kunstenaars. Nou, u, uh, hoort u mij Als het om moderne zeggen. kunst gaat. Ja, ik, ik vermijd zelfs het woord kunst. Want sommige mensen worden ontzettend kwaad. Zeggen, is dat nou kunst? Ik, ja. Nou, dat heeft u mij niet horen zeggen. En dat is een hele geruststelling. Dat schijnt ontzettend erg te zijn. <laughs> ja. je mag als je het maar in kunst doen. Terwijl er helemaal geen consensus bestaat over wat in kunst, kunst is. wordt verstaat. Dus dat is een hele, hele rare problematiek. Maar komt er uh, dan wellicht in dat stedelijk ook nog nieuw werk van Wim Pescher? Hey, maar ik, doe, uh, ik, ik ben juist altijd bezig geweest met niet alleen maar museumwerk te maken, ik ben, ja, buiten de paden. Ik weet nog toen. Onder Zandberg had ik zelfs een paar aparte zaaltjes. Ja. Toen was ik 19 of zo, toen verkocht ik al aan het stedelijk. En uh, Van Sandberg die bood me ook hele tentoonstellingen aan. De laatste tentoonstelling onder Zandberg, uh, onder van Zandberg was een tentoonstelling van mij. Daar ja. ben ik trots op. Alleen, dat weten heel veel mensen niet. Omdat dat in het filiaal. Uh, van het was En het museum Fodor, wat nu FOAM is. Ja, nou is dat, was dat ook alweer een maar tijd geleden. dat hoorde erbij. Dat er, er was een zetbaas gewoon, maar dat hoorde erbij. En ik werd uitgenodigd om een tentoonstelling te maken... samen met Ger van Elk en een fotograaf. En die fotograaf was afgehaakt en uh, Ger van Elk was zoekgeraakt. Daar mm -hmm. hebben we toch nog wat spullen van verzameld. Maar het was eigenlijk een eenmalige tentoonstelling geworden... Maar ik wou die graag te hebben. Sandberg vroeg mij nadat ze wat tekeningen hadden gekocht. Uh, uh, wat wil je nog meer? En uh, toen zei ik: Nou, ik wil een tentoonstelling. En ja. Dat kon niet direct. En als je 19 bent, heb je haast. Jij wilde dus, meteen? En toen zei hij: Nou, als je nou meteen wil. dan kan je wel in foto's. Zo is dat gelukt. Indien, en dat, ja, dat, dat waren. Uh, Twee zalen, uh, die hadden de titel uh, Zalen der Waarachtige Oninteressantie. Ja. Dat, ik, dat, dat vond, was ik toen al mee beter. Die vloerenkunst, uh, die pindakaasvloer van later, dat is ook een oud nummer eigenlijk. Eigenlijk en begon dat toen, vond, al. toen nog steeds. Toen was het, zei men, een topmuseum onder Zandberg. Uh, de huidige directie zegt, het moet weer een ja, topmuseum Zandberg heet, worden. Zandberg maar ja, wat het hele begrip topmuseum. Ik doe, uh, als je het ziet, ze hebben een fantastische collectie. Ja. Uh, uh, Malevich, is een hele grote Malewitsch collectie. En, ik geloof de grootste... Eigenlijk wel. En die is door Sandberg ooit uh, onder. onder uh, ik bedoel, die is altijd uitgescholden voor weet ik wat allemaal die kost had gemaakt. Maar dat hangt daarvoor Voor fortuin. Dat heeft helemaal voor elkaar. Maar vind geken. je dat onzin, die discussie, maar, dat het weer een topmuseum wordt? Ja, maar moet ik weet niet wat. wat dat is, ja, hoe moet je dat vergelijken? Hoe moet je al die soorten kunst met elkaar. Er worden ook kunstwerken gemaakt die maar uh, geschikt zijn voor paar mensen. Dat nou, dat er zijn mensen die en er zeggen... gaat altijd hoe meer mensen dan ja. hoe groter en hoe belangrijker het is. Ja, denken... Sommige mensen zeggen het kan niet, want ze hebben te weinig geld, te weinig budget. Speelt dat een rol, denk nou, je? Nou, wat, wat, ze hebben toch die, nog zo'n behoorlijke naam, dat een heleboel belangrijke kunstenaars het leuk vinden om een beetje mee te werken. Het is ook eervol, geld waard, dat er iets van iemand komt te hangen. Dus, dus ook dat, zonder dat, veel dat geld? Dat is nog een opening. Zou kunnen. Kan dat stedelijk een maar belangrijke rol blijven als je, je moet concurreren spelen? tegen die grote uh, Musea Internationaal, uh, daar hebben ze een bezet van 1 miljoen per jaar... terwijl anderen hebben een paar honderd miljoen per ja, jaar Groot besteden. Verschil. En dan, ja. bepaalde dingen kan je dan gewoon niet meer krijgen als je er niet... Maar het leuke is ook weer, je kan natuurlijk heel veel jonge kunstenaars ontdekken... En dat, dat is. Zondag is, dat is, komt het heel goed. Ja, dat kan vrij ondenkbaar. In ieder geval weer gebeuren. We gaan straks uh, doorpraten, onder andere over je toneelstuk. Gaan we dat, dat, ja, dat, dat op dit ogenblik hier in Amsterdam speelt. Maar we gaan eerst. Maar oh ja, ik was hoofdgast. Van ja, ook een precies. rare term. Want je ik hebt toch een hoofd. Ik heb bereikt in mijn leven. Hoofdgast. We, we gaan eerst naar een lied luisteren. 1. Dat is door Susanne Mathijs over jou geschreven, nadat ze googelt op je naam. Duia, paduia, duia, duia, Paduia, duia, duia, Paduia, duia, duia. Waaaa, Wim T. Schippers. Google Hits. T The voor Theodore. Beeldend kunstenaar. Een troll van vier meter. Een flesje limonade in zee. En een vloer van pindakaas. Zijn filosofie. Het leven slaat nergens op. Daarmee slaat hij de spijker. Niet op zijn kop, maar wel op de gevoelige snaar. Ontregelaar gooit er met de pet naar. Maar wel vaak, vaak zijn eerste tv-serie Hoepla van de VBRO. Hollandse wangen kleurden rood, en werd gevloekt en er was poepja. Kamervragen overbloot. Geestelijk, vader van Fred, je chef van Oekom, Barend Servet, over oh, rond, vlot, vlot, met Plafond werd de radio steeds aangezet. Kwam met taal, vondsten als gekte, bal gehakt. Ik word niet goed. Ah, Verdomde interessant, maar ga eens <sweak> verder. Oké, okay, wat dacht u van? Een toneelstuk met zes Duitse herders. Zomaar wat highlights uit het omstreden oeuvre van dit. Alles genie. niet, alles even belangrijk als onbelangrijk. Het is maar hoe je het ziet. Baanbrekend voor een hele generatie. Zoveel meer dan alleen de stem van R. Nie. Interviews wordt hij brimstig van. Welkom bij, bij Vrijdagmiddag Live. Veel plezier met Jan Mom. Mom. <applaus> Susanne Mathijsen, Vera ja. en Milou van Bodegraaf. Over mijn gast Wim de Schippers. Klopt het een beetje wat ze zongen? Of? Nou, kloppen. Ik vond het uh, lang niet gek linken. Ja. <laughs> de koorpartijtjes. Ik hou erg van... Koortjes. Ik okay. hou van doe-wop-muziek heel erg, maar dit terzijde. En van, ze zongen onder andere: van interviews word je brimstig? Ja, brims, brimstig is niet een woord wat ik heb bedacht. Dat oh. is een, dat is een Zeeus, oud zeus woord. Maar brimstig is een beetje narig, Een beetje uh, lastig worden, omdat je geïrriteerd bent en dan word je brimstig. Want je doet niet graag interviews Nou, kijk, uh, Hugo die, zei, die wil ze nooit laten interviewen. Ik heb hem wel eens, ik heb als zomergast. Uh, uh, ik eens een keer gehad en waarom, ik was heel trots op dat hij bij mij wel zou komen. Maar die zei altijd: ja, ik heb genoeg kanalen om mezelf uit te drukken en te vertellen en te doen wat ik wil. Waarom zou ik me overgeven aan iemand die mij aanhoort en dan zelf maar een beetje aan de gang gaat wat meestal niet klopt, wat ook zo is. Ja, dat kan met live radio gelukkig niet. Nee, daar vind ik live vind ik, daar, daar kan dat je. Dat scheelt. Ja, dat okay. scheelt. Want uh, ik heb ook wel eens gehad dat ik fantastische verhalen had te vertellen dat allemaal uitgehaald. Dat, uh, als ze het een beetje anders uitpakte dan uh, dan de bedoeling was. Ja. Dus je bent o, o, vaak, als je geïnterviewd wordt of de gast bent, dan is het een soort invuloefening eigenlijk. Ja? Dan is het eigenlijk het programma al gemaakt. en Dan hebben ze mensen nodig. Dan zit daar hebben kunstenaar dit en dat. En, en, mooi, en dan moet je daar aan voldoen. Ja, je kunt en dan ga, ga, doen. ga je daar en dan zet ik mijn stekels over. Of, of zit je dan hier om, dat bijvoorbeeld nu wij van Graan weer ja. in het theater speelt. Ja. Gewoon om te zorgen ja, dat ja, die zaal kon, vol zit. Ja, maar daarom kan het toch wel aardig uitpakken. Natuurlijk. Ik, bedoel, ik ben het ook niet zo verbeten dat ik er altijd tegen ja. ben. Dat, maar. Uh, ik, heb niet, ik, ik, ga er niet, ik loop er niet echt achteraan. Ik heb ook, ja, je zegt ook als je er geen zin in hebt. Maar ja. uh, theaterbureau wil dat graag. Want we leven toch in een soort maatschappij. Als je niet uh, bij de wereld draait door of bij andere programma's... dan moet je ook nog kiezen. Vrijdagmiddag live. Een uh, spouw witte man weer beledigd. Maar ik kies daar nooit. Soms laat ik maar sturen naar... Denk ik, maar soms heb ik even geen zin in, dat komt voor. En, uh, maar het leven in een cultuur dat mensen uh, geacht worden te denken... want ik denk niet dat het altijd is... maar ze worden geacht te denken uh, dat het wel wat zal zijn. Anders hadden ze er op de televisie en de radio en de media geen, geen aandacht aan besteed. Mee. Dus als je ja. geen aandacht krijgt, zal het wel niks zijn, want anders hadden en dat vind ik een beetje lastig. En is het, ik, vind dat, ik We doen eigenlijk een oproep om mensen... om om daar uh, je eigen, eigen pad te kiezen. Ga vooral zeggen, net, niet als... naar dingen omdat ze op de radio en tv zijn. Bijvoorbeeld, ja. ja. Maar aan uh, de andere kant, je moet, uh, moet het onder de aandacht brengen... om die keuze uh, te kunnen ja, te maken. Ja, hoe weet dus, je het dan? En, he? en uh, nou, daarom doe ik er toch graag aan mee. Dat nog nog even de levensfilosofie, daar zongen ze ook over. Uh, die, die, die zou een beetje neerkomen op... ja, het slaat toch eigenlijk allemaal nergens op. Klopt dat? Nou, uh, dat... dat, dat het is niks erin te brengen bijna. <laughs> nee, nee, mensen, er zijn, toch, er zijn allerlei godsdiensten en levensovertuigingen... die gaan ervan uit. Die zien een soort richting, dat de mens in een soort richting gaat. Maar dat betekent nog niet dat er een doel is. Dat zijn twee hele verschillende dingen. En dat is ook maar heel fijn. Jaap van Heerde, een goede vriend van me, die heeft een prachtige... Uh, dat is ook de titel van een bundel geworden, een verzamelbundel van columns. En dit was, uh, dat heette, wees blij dat het leven geen zin heeft. En dat leidt die prachtig in. Dat is echt zo mooi geschreven. Er is geen spel tussen te krijgen ook. Want die zegt ook, eh, als je op een feestje zoiets zegt... laat merken dat het leven geen zin heeft... dan word je nog wel gerespecteerd als een cynicus. iemand, die mogen er ook zijn, een beetje... Hè, een ja. beetje neerslachtigheid of zo, dat zou dat dan moeten zijn. Maar als je nou zegt dat je blij moet zijn dat het leven gezin zin is... Ja, dan ben je toch een soort krankzinnig. Nou, ja. Maar stel nou eens voor dat het leven wel zien, dat er een zin had. Dat je moest je aan allerlei dingen voldoen die je nooit hebt. Dat krijg je gewoon niet voor elkaar. Ja, er zijn wel mensen die dat denken o, Dus natuurlijk. je moet blij zijn dat je het zelf kan uitmaken. In, in hoeverre speelt... De, de, de zin van het leven, als je nou toch ja. zin wil zoeken... is de zin die je er zelf aan geeft. Speelt dit er is niet thema... een algemene... Ook, wou ik vragen, in, in, oh, in jouw toneelstuk Wij van het Graan een rol of niet? Ja, nee, ik draafde even een beetje Nee, door, geeft ja. niks. Maar, maar, want in Wij van het Graan eh, speelt zich af rondom een eh, hele leerzame... maar ook hilarische lezing eh, over ja, ethiek. Nee, het, kijk, het is natuurlijk een toneelstuk. Maar als je binnenkomt, speel je eigenlijk mee... zonder dat je ook iets doet, maar gewoon door te luisteren... Uh, doe je mee aan de voorstelling? Ja, want je wat bent het toneelstuk publiek. gaat over... het is een eenheid van tijd, plaats en ander. Het is een ontzettend superrealistisch stuk. En er wordt een hele mooie lezing gehouden. Daar heb ik jaren echt aan gewerkt. Ja, letterlijk. Want, want, ik, want ik was wel ja. onder de indruk van de grote hoeveelheid informatie... Ja. inderdaad, die er ja. in die nee, lezing ook gegeven wordt. en die op een rij komen. Wat ja. ethiek eigenlijk is en... en, en, en moraliteit waar het vandaan komt. En in die lezing is de, is de geleerde op zoek naar uh, de evolutionaire betekenis daarvan. Voor, ja. de, voor, de, voor de soort, waarom heeft de mens uh, soms last van empathie, zeg ik maar zeggen. Hè? Er zijn heel veel dingen die dat niet hebben, maar het komt ook voor... Ik bedoel, dat, dat, uh, dat de mens dat claimt, dat die empathie alleen maar is. Dat je je zorg maakt over een is. ander, maar dat komt ook. Dat heeft Frans de Waal bijvoorbeeld aangekondigd. Daar gaat hij in die lezing ook nog op in. Hij gaat helemaal terug tot, in het ontstaan van de mensen... gaat helemaal zelfs terug tot oer want er gaat mijn stuk ook over. De hoofdpersoon heeft last van volledigheidssyndroom. Hebben we Heb dat al eens ja. ja. Nee, ja. ik bedoel, ik weet niet waar je moet. Stopken. hoe je iets moet afbakenen. Ja. Dus dat gaat maar altijd weer. Hij begint, wat is een mens eigenlijk? Gaat hij zich afvragen. Ja. Want er zijn ook mensen die denken dat een mens iets heel bijzonders is. Die hebben het over de natuur. die zo prachtig is en zo mooi in elkaar zit. Nou, als er ergens iets verspild wordt. En onverschillig mee wordt omgesprongen. Dan is de met natuur, de natuur. Met al die dingen. Dat, is, dat, is, dat is ook zo'n raar idee. Maar de natuur is allemaal prachtig, een volmaakt systeem allemaal. En de mens die maakt dat kapot met al zijn dingen. En dat geef je eigenlijk mee aan. Als je dat zegt, dat de mens niet tot de natuur zou behoren. Mens is ook onderdeel van de natuur. Van de natuur, natuur het ja, hoort erbij. Dus ik heb wel eens iemand laten beweren in een ander toneelstuk dus Dat is natuurlijk ook uh, zijn hoofdzuster... Uh, tegen, tegen een uh, directeur geneesheer... zonder titel van uh, uh, toneel van Amsterdam... De, die kreeg een discussie dat de natuur, hè, dat ze moesten wel eens mensen redden. En soms, denk ik wel eens, zei die, zei die arts. Waarom doe je het daar? Waarom laat je de natuur niet gewoon de gang? Ze hebben al die apparatuur proberen iemand. Eh, en, toen legde die, ja, en toen legde die eh, zuster uit dat je het ook voor, de, voor de, de familie deed. En niet alleen voor de. En die begint het uitbreiden. En toen zei hij: wat, wat is de natuur? En wat bedoel je? Laat de natuur zijn gang gaan. Ik bedoel, als een. Als een, als een, als een een vogel een nestje bouwt, noemen we het natuur. En als een mens een flatgebouw bouwt, zou dat geen natuur zijn. En zo bereideerde zij dat een F-16-straaljager. Dat is <laughs> iets ouder, altijd stuk. Yeah. Dat het een modernere staaljager geweest. Uh, dat, dat, en een drone kan het ook zijn. Dat hoort ook allemaal tot de natuur. <lacht> ja, de, dat kan je gewoon zo uit. Dit, dat... dit is overigens niet meer waar dat stuk wij van het Gaan over gaat, maar dat maakt veel meer uit. Nee, maar in wij van het Gaan komt dus een interessante lezing aan bod. die echt interessant is en die wordt verstoord, helaas. Ja. Waar ook mensen bij zijn. heeft van 2007, 2008 gelijk. Waarom vond je dat leuk om hem te laten verstoren? Want nou, dus anders dus, hoefde ik die lezing ook niet helemaal af te maken. natuurlijk. Oh. Want ik ben natuurlijk een. een anders ik was het gewoon eindig Ik weet er wel iets van. Ik heb er ook wel een beetje bestudeerd. Maar ik heb ethiek gekozen. Omdat ik echt een ontzettende hekel in. Dat ethische, ethische kletspraat die daar vaak een rol speelt. Maar ik wou het gewoon wetenschappelijk benaderen. Wat dat eigenlijk is. Is het ook een beetje om de poorten aan te zetten? Er waren echt mensen die zeiden. Laat die man nou eens een keer uitpraten. Die, ja. die, die verstoringen die daar plaatsvonden. Ja. Er is zelfs één man geweest. Die kwam naar Titus Muiselaar. Eh, de toe. acteur en, die, die, ja, die, die ja, de professor speelt, die de, die de lezing houdt. Kom, ja. Ja. En Kees Huls is de moderator, maar die valt eigenlijk alleen maar in. En die speelt ja. een enorme ja. rol. Speelt een en die prachtige krijgt een rol. Ja. En er komen allemaal familieleden opdraven. Dus het stuk langzaam. maar Hij blijft altijd weer terugkomen op die lezing. Soms krijgt hm. de winter weer onder... En dan gaat hij door. En het is dus niet een cabaretnummer waar de academische wereld bespot. En het niet. Hele... Nee, het is een interessante lezing. Want ik dacht, anders wordt het een cabaretnummer. Dus ik, ik ben verplicht om een heel zorgvuldig en een heel goed idee. Uit te bouwen. En die verstoring is dan ook heel echt. Ik vind het een prachtig stuk. Mensen moeten er vooral wat mij betreft uh, uh, naartoe gaan. Uh, even iets anders wil ik graag uh, aansnijden. Dus dat, zou dat de aanbeveling zijn? De, geen, idee, geen idee. Dat Misschien ook helemaal tekenen. niet. Je weet het niet. Nee. Jij wordt ook wel omschreven als een kunstenaar die hoge en lage cultuur met elkaar verbindt. Uh, vind jij dat er verschillen is eigenlijk tussen die twee zaken? Ja, je kan, je kan allemaal dingen van elkaar onderscheiden. Er zijn er hoop verschillen. Dat is niet. Eh, maar om daar waarde aan te hechten en zo, dat is natuurlijk ook weer. Ik kan er gewoon nee, niks verstand van Bijvoorbeeld, zijn, de, de, he, de, deze Je had het over de, de pinnenkastvloer of de zoutvloer. Uh, dat vind Ja, maar sommige mensen zijn Heel of? hoogdravend. Want als het valt onder conceptuele kunst en zo, en dan wordt het defter overgepakt. Maar dat doe ik ook helemaal niet. Maar jij, jij vindt het hetzelfde, zo'n pinnenkastvloer, als inderdaad uh, Chef Oekel, bij wijze van spreken? Nee, dat wat anders natuurlijk. Maar qua uh, waarde, qua uh, ja, kunstzinnige waarde. Ja, maar dat is zo'n raar abstract begrip. Dat kan je helemaal zelf invullen. Ik vind het ook. Mensen vragen wel eens aan. Ja, maar wat moet dat voorstellen? Bij muziek vragen mensen nooit. Denken, nou, nee, ik denk, dat vind het mooi. Mooi of niet? Maar van toneelstuk, waar gaat het over? En ik zeg wel eens: uh, mijn het vorige stuk, Wat uh, wij het gaan? Is een herneming. Ja. En daartussenin heb ik nog geschreven, ook voor, voor Kees Hulst en Tietje Muisla, het laatste nippertje. En ja. dat was met zang en dans en atonale muziek en zo. En er waren ook mensen die van, maar waar gaat het over? En ik, ik zeg, het, het gaat niet zozeer ergens over, als wel is het wat. We en hebben het dat, ook aan, dat, Ru aan ja. Rudy Vrugs gevraagd. Die was een tijdje directeur van het Stedelijk. Hoe, hoe, hoe hij naar jouw werk keek. En ook dat verschil tussen hoge en lage cultuur. En hij zei het volgende. Ik heb natuurlijk ook oh. vaak gedacht... Wim Schippers is, is voor de kunst verloren. Toen hij begon met de baardse vetshow en al die dingen meer. En, en achteraf heb ik dat toch wel verkeerd gezien, moet ik zeggen. En ja, wezen is de beeldende... beeldende maar u luistert nou even. is oh, altijd die... soms, uh, <laughs> een soort centrale lijn geweest in zijn werk. Ja, zo kan je het ook zien. Maar uh, hij heeft het opgehangen. <laughs> Heeft hij gelijk? Het, het is, hij dacht ja, aanvankelijk dus, nou, met, met Barendse uh, Vet ben je als kunstenaar uh, verloren. Ja. En nou, achteraf niet. de Sandberg niet. ben ik vrij omvangrijk in de collectie. Daar ook met heel veel papierwerk van Luna Martinet. heeft heel veel papierwerk ook van me aangekocht. Maar heel veel reliefs en kinetische apparaten. En het duikt als wat op. Uh, hier maar Dit is niet? nu in uh, die, die uh, European Pop Art Suite, heb je nu in Nijmegen ja. geloof ik. Daar ja. hangt ook een heel groot ding uit de collectie van Becht. Ja, maar Rudy geval... Froes heeft hij ook werk van jou. Ja, hij heeft één ding, want ik kon niet. Ik, ik stond zelfs in voor de gemeenteaankoop en daar mag dan het stedelijk museum de eerste keuze uitmaken wat zij willen hebben. De rest gaat naar, maar, naar allemaal gemeentelijke kantoren en weet ik wat uh, raakt dat verzeild. Maar uh, via die manier heb ik tamelijk veel ook weten te uh, verkopen. Ook in de, de vroegsperiode. Maar het meeste Sandberg, de wilde die vroeg een keer... die over, overwoog iets om iets aan te kopen... en toen wou hij weten of ik wel doorging. En dat sluit echt aan bij het vroeg ook wel doorging... Als Met kunstenaar. Kunst, want het was echt raar. Want ik maakte in die tijd dus amusementsprogramma's voor de televisie. En dan kon je niet een serieus kunstenaar zijn. Zou je en later dan, heb ik ja? een prijs gewonnen. Waar ik werd vereerd, juist. Wat ook weer overdreven is. Dus ook voor je tv-werk. Ja, zo'n multimedia was ik een van de eerste bij die dat allemaal een hoog en laag. En dat dat soort les. Maar ik heb gewoon gedaan wat, wat ik vond dat mij te doen stond. Zou je nog tv willen maken? Ja. Gaat ook alweer gebeuren. Maar, ja? alleen, maar ik, ik, als ik als de, de innerlijke noodzaak voel om dat te doen... dan ga ik het doen. Ik, ga niet, ik hou ook niet van de term opdrachten. Mm. We hebben weer iemand gebeld. Karin de Bok, hoofdredacteur van de VPRO. Wim Schippers is wat mij betreft uh, nog altijd erg welkom bij de VPRO. Ik heb hem, kom hem regelmatig tegen. En, uh, nou, zo vaak ook, ook weer niet. niet. Gaat het nou niet uh, allemaal Wim, vertellen die hier ideeën, op de radio? Wim, als je hebt, altijd welkom. Kom er langs, He? laten we erover praten. Nee. En daar is hij ook blij mee, maar hij heeft... Maar. De ik heb nog geen reactie. Oh. Jawel. Nou, ik heb, ik heb, al, een, uh, ik heb al een keer een gekregen van uh, de uh, hoofddrama... Uh, hoofd, uh, uh, de de VPRO. Ja, die had wij had het graag gezien. En die, die wou graag uh, Joost de Wolf. Die wou die Maar die... Uh, ja. Dat was ik tegen. Ik zou het gewoon dan opnemen en dan uh, uitzenden. En dat wil ik niet. Ik ben tegen die registratie. Ik vind een toneelstuk in een zaal waar je bij bent echt wat anders. En die registraties vallen altijd tegen. Hoe ze er ook aan knoeien. Wa waarom, waarom het blijft geklost op de plank. Het is gemaakt... Voor, uh, uh, voor een zaal. En dat is een totaal andere ervaring dan dat je het op TV. televisie... Of een film, dat zijn ook echt verschillende dingen. Je weet toch wel, hele spectaculaire films... als je die op een tv-scherm ziet, dan kan het nog tamelijk groot uitvallen. Al die effecten vallen in het niks... omdat je een overzicht hebt van al die truckaartjes. En als je in de bioscoop zit op zo'n scherm... Dan, en, en een goede regisseur doet dat ook... die houdt dat ook spannend... want dan word je eerst gedreven om een bepaalde hoek te kijken... en dan gebeurt daar iets bijzonders. En dan zit je zo te kijken... En dat is een totaal andere ervaring dan op de tv. Kijk jij nog veel tv? Wisselend. Want, want als je bijvoorbeeld programma's ziet... Ik weet niet of je ze kent, als O.O. Uh, of, of een programma waarin uh, toch nee, vooral uitgerangeerde BN'ers van een ja, hoge. Dit... Uh, het water inspringen. Dat is een beetje de, de, nee, de vanaf schippers vanaf voorbij, maar... zou ik bijna zeggen. Helemaal niet. Ik heb toch nooit zulke dingen gedaan? Het is, de, de, nee. Ik heb het idee dat wat, wat, wat jij uh, wat uit jouw fantasie voortsproot in de tijd. Dat, dat, dat de werkelijkheid jouw fantasie inmiddels heeft ingehaald. Of uh, zie jij dit nou, niet nou, zo? Een rare constructie. Ja? Hoe kom je daar nog bij? Nou, omdat de... ik met verbazing kijk. Het wel voor zowel nou voelt... naar jouw programma's als naar wat er in die zogenaamde... Wat bedoel je nou precies met? Probeer eens nou uit te leggen? Nou ja, <lacht> dat je daar... In die programma's zie je dus copulerende stelletjes... of de zie je een Braat. zich bijna maar te pletteren mijn, laten slaan op basis. Ik water. heb nooit copulerende stelletjes laten nee, zien. Nee, nee, wat dat betreft maar, waren ze wel oh, netter. En als dat... Als ja. een, oh. wel, je was wel de eerste die zowel vrouwelijk als mannelijk naakt op tv bracht, hè? Nou, omdat, het, omdat wij het raar vonden... Ik ben niet, ben niet alleen verantwoordelijk voor. Giet Jaspers, Wim van Linden... Die deden allemaal mee, ja. Ruud van Hemert... Ja. Uh, nee, wij vonden het gewoon raar dat er uh, bloot over gezien... op nachtclubs had je vroeger nog. Wij vonden het leuk om dat nou eens op televisie ook te doen... voor een grote publiek die daar nooit aan toe kwam. Dat was eigenlijk een soort democratisch principe. En we lieten ook de treurigheid ervan zien, waar of niet? Als je dat ja. terugziet, dan zie je dat het, dat niet alleen maar... Een soort uitbarsting Of oh, vinden mensen leuk, gaan we dat maken? Want over het algemeen werd dat juist afkeurend over gesproken. Dus als je, en nu gebeurt het om mensen te trekken. Ja. En wij deden het niet speciaal om mensen te trekken. Hoewel dat wel gebeurde, want dat er gebeurde werd wel gekeken. Ja, ja. ja, maar die keken daarnaast meteen allemaal interessante eh, culturele eh, stoppaartjes. Ik wil je nog twee mensen laten horen die we gebeld zien. hebben. Want uh, oh. jij bent, vinden wij natuurlijk ja, makkelijk toch... makkelijk om niet mensen allemaal het programma te laten vullen. Nou, niet alleen makkelijk. Dat wij vonden niets. dat ook heel interessant. Wij vinden dat jij een belangrijk onderdeel vormt, eh, als het om de Nederlandse cultuur gaat. Dus wij dachten, als Wim nou niet in stedelijk hangt, zou die niet, althans dat goed. Die trouwens, ook, noemen we nog wat langer met hem nee, maar ik niet boymans. zou hij niet naar het Rijksmuseum en... moeten? En dat hebben we aan de directeur van het Rijksmuseum gevraagd, meneer Pijbers. Kijk, de vraag is niet of uh, Wim T. Schippers al uh, toe is aan het Rijksmuseum. De vraag is misschien wel of het Rijksmuseum al toe is aan Wim T. Schippers. Ik zou wel eens willen weten wie die vraag het kan weten. beantwoorden. En Misschien kan Wim T. Schippers dat zelf doen. Ben je toe aan het Rijksmuseum of is het Rijksmuseum toe aan Wim T. Schippers Daar vooral? ga ik niet over. Ik ben, Jij geeft dat, daar geen antwoord op. Nee, maar ik, bedoel, ik maak het niet iets. Ik maak iets wat ik meen te moeten maken. En uh, uh, Soms is er wel een plaats. Ik, bedoel, ik vind het leuk om voor Titus Muizelaar en Kees Huls te werken. En dan hou ik daar rekening mee. Maar ik ga niet op zichzelf dingen maken omdat ik... Om het Rijksmuseum van elkaar, te komen. Nee, daar vind, vind ik een, erger, erger, een beetje, een beetje enge opvatting. Nee, een beetje be -eng. eng. Ja, eng in de zin van... Uh, Beperkt. Ja. Tot slot hebben we iemand waar je al jaren Tot mee slot. samenwerkt... Uh, uit Sesamstraat gevraagd om jou te portretteren. Paul Hanen. Ach, Paul die kent Bert natuurlijk hey, heel goed Bert. uit Sesamstraat. Net als dat jij Ernie Bert, je heel goed kent. ik zit nu voor de radio. Paul die vond ook eens doen. Dat Bert iets moest zeggen over de overeenkomst tussen Ernie en Wim T. Schippers. Die mijn vriendje Ernie is net als Wim Schippers altijd heel enthousiast en heel eerlijk. Ernie en Wim die zeggen altijd precies wat ze vinden. Of zeggen niks als iemand aan Wim vraagt. Wat bedoelt u met die pindakaart? Dan zegt hij niks of alles. Of zoek het zelf uit. En als iemand vraagt waar gaat het stuk over? Dan zegt hij gaat het ergens over? En als ik en Ernie vraag. waarom speel je op je trompet, Ernie? Dan zegt Ernie waarom hou jij van paperclips, Bert? Ah, het gaat bij Ernie niet op de vraag en niet op het antwoord. Het gaat bij Ernie en ook bij Wim. Altijd om de wereld achter de dingen. Het onuitgesprokene. Daar gaat het om. Dit is de eerste waar je niet doorheen sprak, trouwens. Nee, want uh, ik vond het heel mooi. Ik had, ik had geen opwelling. Ik vond het interessant. Ik wou geen woord van missen. Het is raak gesproken. Nou, het was, nou, los daarvan was het aardig geformuleerd, vooral voor Bert. Als je Bert kent, de zorg dat hij ineens zo uitpakt. Het is heel bijzonder voor Mensen die zit hij een boek te lezen. En ja. hij haalt zijn wijsheid uit boeken. Hij heeft wel eens gezegd, ja, had je, wij, het is allemaal tweedehands uh, wat je hebt. Want de andere mensen hebben het opgeschreven. Je kan zelf toch wat bedenken ook. Het gaat, zei hij, ja. om het onuitgesproken. Dat, uh, wat mij betreft hou ik uh, in mijn gedachten ook na dit gesprek. Ik meld nog even dat wij van het Graan, want daarvoor onder andere... Oh, weer ja, dat hier, was het, ja. is Anders tot 27 van, oktober te zien in de Nieuwe de Lamar. Olga Zuiderhoek, Raymond De Kuiper, Elsje Scherjon, Randy Fokke... Kees Huls en Titus Muisela. Dank voor dit gesprek, Wim T. Schippers. Ja. Nou, Volgende uur gaan we debatteren over naar maatschappelijke naar... stages... voor middelbare ja, scholieren. Wel. En nu eerst, zeg ik even Wim, als je het goed ja, vindt... Oh, kondig ik weer onze muzikanten aan... Rupert Blackman tot aan de ster. Like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 Dit is Radio 1.